Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De leider van Hezbollah, Nasrallah, ontkent dat zijn militante beweging verantwoordelijk is voor de explosie in de haven van Beirut, waarbij zeker 155 doden vielen. In een toespraak zei Nasrallah dat Hezbollah het niet voor het zeggen heeft in de haven en dat ze er geen wapens hadden opgeslagen, zoals de afgelopen dagen is gesuggereerd. Toch sloot hij sabotage of een raketaanval niet uit. In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Dat gebeurde op het vliegveld van de kuststad Kozikode. Daarbij zijn zeker 14 inzittenden omgekomen. Ook zijn er meer dan 120 gewonden. Een toestel van Air India kwam uit Dubai en had 191 inzittenden aan boord. Het waren vooral mensen die werden gerepatrieerd vanwege de coronacrisis. Op beelden is te zien dat het vliegtuig naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken. Mogelijk dat de zware regens in de regio een rol hebben gespeeld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 Bij een aanval op een veemarkt in het oosten van Burkina Faso zijn zeker twintig mensen gedood. Een groep schutters opende het vuur op de markt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen jaren kwamen in Burkina Faso honderden mensen om het leven... bij aanslagen door jihadistische groepen gelieerd aan IS en Al-Qaeda. een half miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Het weer, het is nog lang warm, vannacht is het helder, het koelt af naar een graad of 18. Morgen vrij zonnig, in delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. Het kan 37 graden worden. En ook namorgen wordt het in grote delen van het land tropisch en kan het 30 tot 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Nou, dat is lekker zeg. Sta je mooi voor pa. Heb je net 15 piek voor parkeerde betaald? En dan sta je met ah. je codes en je goede gedrag. Ah. En vooral vasthouden, die brede lach. Wonkvonden komen overal vandaan. Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een herplaatst stukje aarde. Beter bekend als Safvoort bij 35 graden. Vissen in het dorp waar de meiden zijn. En de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort. Vierkom.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 So you face it with a smile There is no need to cry For a trifle's more than this Will you still recall my name and the month it all began Will you release me with a kiss? I never took that pill against my will There was a void I had to fill You, yeah, if well, I would understand That there's nothing in this world That's coming first The only road I know is girl But I keep walking straight ahead Shape that liquid wax, fit it out with crater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. Well, I hate to leave you back, if you need me, I'll be there. Don't you ever let me die. Days by careless ones, so cozy in my mind never took that pill against my will. There was a void I had.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 Radio zoals het hoort vanuit Zandvoort dit is ZFM They sure don't know how you feel but you're getting real close. Nieuws van...